Levi van Eck met het NOS-journaal. De pensioenfondsen hebben een goed begin van het jaar achter de rug. Voor de vijf grootste fondsen gingen de dekkingsgraden omhoog. Dat betekent dat ze genoeg geld hebben om de pensioenen uit te keren. Volgens de fondsen komt dat door de gestegen rente. Hoe hoger die rente is, hoe minder geld ze in kas hoeven te hebben... voor toekomstige verplichtingen. Op de beurzen ging het de afgelopen maanden minder goed... waardoor de vermogens van de fondsen wel zijn gekrompen. Maar door de gestegen rentes zijn die verliezen grotendeels gecompenseerd. De hoeveelheid stikstof die boeren, bedrijven en het verkeer uitstoten... moet over tien jaar ongeveer gehalveerd zijn. En dus niet in 2030, zoals eerder de bedoeling was. Dat staat in de plannen die het kabinet vrijdag bespreekt. Het kabinet wil in plaats van harde stikstofdoelen voor het hele land... meer specifieke doelen voor natuurgebieden en bepaalde sectoren. In Amsterdam is afgelopen avond stilgestaan bij het overlijden van de paus. In de sint nicolaas kathedraal was een speciale dienst. Daar was ook koning Willem-Alexander bij aanwezig. Zaterdag is de uitvaart van paus Franciscus. De koning is daarbij niet aanwezig vanwege Koningsdag. Namens Nederland reizen premier Schoof en minister Veldkamp af naar Rome. De afgelopen dag hebben tienduizenden mensen afscheid genomen van de paus in de sint pietersbasiliek meer dan 20.000 mensen hebben in Deventer de huldiging van bekerwinnaar Go Ahead Eagles bijgewoond. Met veel vuurwerk en rood vlaggen werden de spelers van de club toegejuicht. Gehuld in groene badjassen werden ze in een open bus door de stad gereden. Go Ahead Eagles won de bekerfinale maandag na strafschoppen van AZ. Het was de eerste bekerwinst ooit voor de club. Het weer. Vannacht is het bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. De temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden. De komende dag is het regenachtig. Vooral in het oosten valt veel regen. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht.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 I mm -hmm. mm -hmm.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 100% My death, and my years The first of the